Uit angst voor het communisme en voor de Sovjet-Unie gingen verschillende West-Europese landen en de Verenigde Staten over tot het oprichten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het werd op 4 april 1949 in Washington door twaalf landen ondertekend. Dit verdrag stelt dat in geval van een aanval op een van de staten benodigde Kreeftskeerkring... Deze door de andere zal worden opgevat als een aanval op allemaal, en dat alle landen zullen meehelpen, slash samenwerken, om de aanvaller af te weren. Artikel 5 NAVO Dit artikel werd tot nu toe slechts éénmaal toegepast, namelijk na de aanslagen van 11 september 2001 in New York in Washington. De eerste locatie van het NAVO-hoofdkwartier was in Londen. Van 1952 tot 1965 vestigde de NAVO zich in Parijs en sinds 1966 bevindt het hoofdkwartier zich in Brussel. De NAVO beschikt over een eigen strijdkracht. Het opperbevel van de NAVO-troepen werd al snel waargenomen door de Amerikanen, waardoor Frankrijk zich op militair vlak terugtrok uit het NAVO-bondsgenootschap. Frankrijk was namelijk zelf een nucleaire grondmacht geworden en wenste geen inmenging van de NAVO.